7 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1 Goedemorgen allemaal. Nog steeds gaan duizenden kinderen langere periodes niet naar school. En het sluiten van belastingdeals gaat op de schop. Een overzicht van de tips krijgt u van Elisabeth Stijns. Belastingdeals met internationale bedrijven en organisaties... mogen straks niet meer door lokale inspecteurs worden gemaakt... maar alleen nog maar door een speciaal team van de Belastingdienst. Dat schrijft staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek is gebleken dat in 78 gevallen fouten zijn gemaakt... bij het maken van deze afspraken. De fouten werden bijna allemaal gemaakt door lokale inspecteurs. En dat is opvallend, want zij sloten slechts een derde van de belastingdeals. Zorginstituut Nederland wil dat dure medicijnen niet meer worden vergoed... als de fabrikant niet uitlegt hoe de prijs tot stand is gekomen. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het zorginstituut adviseert de overheid... om nieuwe medicijnen wel of niet op te nemen in het basispakket. Het instituut koos er tot nu toe vaak voor om dure medicijnen wel te vergoeden... ondanks een gebrek aan transparantie, omdat patiënten anders te dupe worden. Maar voor het zorginstituut is de maat nu vol. Het instituut wil in gesprek met minister Bruins over een oplossing. Het aantal kinderen dat al een langere periode niet naar school gaat... is niet gedaald. Vorig jaar schooljaar zaten meer dan 4000 leerlingen thuis... net zoveel als in het jaar daarvoor. Het gaat onder meer om hoogbegaafden of kinderen met psychische problemen. Bijvoorbeeld door een vechtscheiding of doordat ze worden gepest. Minister Slob van Onderwijs vindt het onaanvaardbaar... dat kinderen niet naar school gaan en vervolgens een leerachterstand oplopen. Het kabinet wil dat over twee jaar geen enkel kind meer thuis zit. De groep flexwerkers in Nederland blijft flink doorgroeien. Dat zijn mensen met een tijdelijk contract en oproepkrachten. In het laatste kwartaal van vorig jaar waren het er volgens het CBS... ruim 3 miljoen. Vooral meer jongeren die nog op school zitten doen flexwerk. Maar ook het aantal mensen met een vaste baan neemt toe. President Barrow van Gambia heeft de doodstraf in dat land opgeschort. En hij wil er eigenlijk helemaal vanaf. Toen zijn voorganger, dictator Jameh, nog aan de macht was... werden er in 2012 negen mensen geëxecuteerd. In Gambia staat de doodstraf op moord en verraad... maar ook op het bezit van cocaïne. En snowboardster Cheryl Maas is uitgeschakeld op de Olympische Spelen. Ook op het onderdeel Big Air wisten ze zich niet te plaatsen voor de finale. De 33-jarige Brabantse stond na de eerste run op de 17e plaats... en moest bij de tweede run risico's nemen voor een plaats bij het beste 12. Maar bij de landing viel ze. Maas schreef afgelopen week ook al naast de finale van de Sloopstaal. Ook toen viel ze. Het weer er nog op. Veel plaatsen bewolking. En in het noorden valt soms wat motregen. Het ook in het zuiden en westen van het land. Het wordt 5 tot 7 graden. De files. AMB Verkeersinformatie. Edwin Gilles. Ja Nog steeds de meeste vertraging rond Amsterdam en Arnhem. In de rest van het land verloopt de ochtendspits normaal. Op de A9 van Alkmaar Amstelveen. Dus Heemskerk en Knoppen Trottenpot. plein. Elf kilometer file met meer dan een uur verdraging. Door technische problemen is de spitstrook dicht. Bovendien eh, is er een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Amsterdam over de a 8 en dan op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar en Knoop het oort ruim een uur vertraging na een ongelukte weg, hij staat nu wel weer vrij. A15 Rotterdam Europoort, tussen Afrit-Briele en de Suurhofbrug een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. A67 Venlo richting Eindhoven, tussen Asten en Geldrop een half uur vertraging.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 U hoorde het al uh, zojuist van Elisabeth. De politiek heeft fors ingezet op de aanpak van kinderen... die langdurig niet naar school gaan. Passend onderwijs werd ingevoerd... en oud-kinderombudsman Mark Dullard ging het land in als aanjager. Met als ambitie het aantal thuiszitters moest terug naar nul. Maar dat probleem blijkt toch hardnekkiger dan gedacht... zegt minister Slob vandaag. De groep kinderen die langer dan vier maanden thuis zit... blijft onverminderd groot, iets meer dan 4000. En een van die kinderen die vrijwel volledig thuis zit... is de achtjarige Giel uit het Drentse Hooghalen. Giel legt zelf uit waarom hij niet naar school kan. Omdat ik te slim ben en uh, ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Maar als je te slim bent, dan zou je toch gewoon zeggen... van nou, uh, alle kinderen die gaan in vier weken door het rekenboek... en jij gaat in één <kijf> week door het rekenboek? <kijf> ja, eigenlijk wel. Maar zo werkt het dus niet? Nee. En is het leuk om niet naar school te gaan? Eigenlijk niet. Omdat je eigenlijk dan geen vrienden hebt. Het blijft toch een beetje gek, hè? Je kan niet naar school omdat je te slim bent. Uh, <kliek> Larissa Quist, u bent de moeder van Giel. Ja, ho hoe zit het precies? Kunt u het uitleggen? Ja, nou, in principe uh, een hoogbegaafd kind... Uh, gaat dusdanig snel door de basisschoolstoffen heen. Uh, in dit geval van Giel, uh, binnen twee jaar... was hij klaar met uh, complete basisschoolstoffen. <kliek> En dan vervelen ze zich uh, behoorlijk op school. en worden ze vervelend. Werd niet begrepen op school. Hè? Als, als driejarige kunnen lezen en rekenen. Sterrenstelsel. Uh, uit je hoofd kunnen in het Engels, in het Chinees. Dat je denkt, mijn hemel, hoe leert hij dat? Maar dat is gewoon voeding van YouTube. Want ze leren zichzelf autodidact. Dus ze halen overal informatie vandaan. Dan gaat zo'n school eigenlijk altijd eerst zeggen dat... De thuissituatie niet goed is. U krijgt dan te horen, misschien is hij wel autistisch of zitten er andere dingen achter. Ja. En uiteindelijk bent u erachter gekomen, heeft Giel een IQ van 145 of misschien nog wel hoger. Ja. En dat is gewoon slimmer dan alle leraren bij elkaar. Bij wij ja, bij wij. Ja, nou ja, ja. dat klopt. Ja. En dat is uw probleem. Ja, dat is dan direct het probleem. Want volgens vinden we wel een hem, fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs. Maar die zeggen zelf ook... ja, wij kunnen eigenlijk alleen maar kinderen bedienen. Zo rond die 130, 140. En nou, boven de 145 krijg je extremiteiten... in die hoogbegaafdheid... waar ze eigenlijk op die school ook gewoon... ja, is niet passend. Nou zit hij als vier jaar thuis. Kan hij niet naar school. Wat doet dat met u als gezin? Allereerst uh, kun je gelijk een baan opgeven... Als je allebei werkt en uh, je hebt een kind thuis... er zal toch iemand thuis moeten zijn om een kind te verzorgen... bij de hand te nemen, op te voeden en uh, groot te laten worden. Uh, dat betekent dat je financieel uh, nogal wat problemen krijgt. U bent er wel heilig van overtuigd dat Giel er uiteindelijk gaat komen in het leven. Ja, want als ik daar niet van overtuigd ben... dan uh, weet ik niet hoe ik er nu bij zou moeten zitten. Je, je moet uitgaan van een positief eind. Ik hoop toch op... Uh, wat meer één-op-één een -een begeleiding. En uh, zo'n kind moet gewoon ouder worden. Die moet heel blijven in deze maatschappij. Die moet uh, zichzelf kunnen blijven en zijn. En die gaat heus wel zo uh, verstandig worden... dat hij snapt dat hij een papiertje moet gaan halen of iets moet hebben... om een baan te kunnen hebben laten die hij leuk vindt. Uh, daar gaat hij heus wel wat voor doen, maar nu is hij acht en dat is gewoon te vroeg. Dat zei Larissa Quist, de moeder van Giel dus. Giel met een IQ van minimaal 145, komt dus niet mee op school of gaat eigenlijk te hard. En de enige manier waarop Giel zou kunnen meekomen in het onderwijs is met een coach die hem de hele dag begeleidt. De ouders van Giel bekijken op dit moment of er een speciale plek is op de Rijksuniversiteit Groningen. Mark Dullaert, um, goedemorgen allereerst. Ja, goedemorgen. Uh, u bent namens het kabinet aangesteld als zogenoemd aanjager. Uh, het hele land door geweest uh, in de strijd tegen dit probleem... van die groep die maar niet uh, kleiner uh, wordt. Giel is een van de meer dan 4.000 kinderen. Hè, is het uh, vermoeden waarvoor lijkt te gelden... passend onderwijs is, ni is niet passend voor iedereen. Is dat ook uw conclusie? Ja, dat is ook mijn uh, conclusie. En hier gaat het dan, ik hoor het verhaal voor het eerst... om een hoogbegaafd kind, zo zijn er ook... Uh, uh, kinderen die bijvoorbeeld of autistisch zijn... of kinderen die vanwege problemen thuis moeilijk aansluiting vinden bij het, uh, bij het onderwijs. En er zijn een hoop kinderen die buiten de boot uh, vallen... en die worden uitgesloten. En dat, dat mag niet kunnen. U, u heeft in kaart gebracht uh, over wat voor kinderen het gaat. Hè? want het, ja, U geeft het al een beetje aan, het, de, de diversiteit is groot. Het zijn allemaal verschillende gevallen en problemen ook uh, soms. Uh, wat is uw beeld op dit moment? Nou, mijn beeld is dat het per gemeente in Nederland de aanpak uh, uh, heel verschillend is. Wat je bijvoorbeeld ziet waar het heel goed gaat... is in de vier grote uh, steden. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Weliswaar zie je daar het, uh, het cijfer van de thuiszitters licht stijgen. Maar dat komt omdat men door verbeterde registratiemethode... die kinderen steeds beter in beeld krijgt. Mm -hmm. Maar wat men daar eigenlijk doet, is dat men onderwijs en zorg heel goed op elkaar is afgestemd. Zoals bijvoorbeeld het voorbeeld Giel, wat ik net hoor. Ja, als daar ook iemand met verstand van zorg op die school was geweest. dan was al veel eerder geconstateerd wat met deze jongen aan de hand was. En had men niet alleen een betere passende onderwijsplek kunnen zoeken... op die school of elders, maar ook passende zorg. Want kinderen bestaan niet alleen uit... Uit uh, verschillende uh, beleidsterreinen juist niet. Je moet in te gaan naar zo'n kind kijken. wat is er aan zorg nodig, wat is er aan onderwijs. Met name met deze bijzondere kinderen. Ja. Uh, waarom gebeurt dat nog niet? Uh, dat, dat zorg uh, ja, dat, en onderwijs dat, dat gecombineerd worden. Um, als ik kijk op gemeenteniveau. Ik, nogmaals, in de vier grote steden zie ik dat eigenlijk de, de verkokering tussen onderwijs en zor zorg. Uh, grotendeels terug is gebracht. Ook mm -hmm. budgetten, he, het zijn verschillende potten. De, ja. De zorgpot ligt bij de gemeente. De onderwijspot ligt bij de zogenaamde schoolsamenwerkingsverbanden. Nou, dat daar ontschot wordt. Maar in de rest, in veel andere gemeentes in het land, zie ik dat men gewoon nog of te veel door de onderwijsbeel uh, kijkt. en nog niet goed genoeg samenwerkt uh, met, het zorg. Dus, met de zorg. Dus ik zou ook willen zeggen: ja, trek. ...de zorg de scholen in en ontschot die budgetten. Als je kijkt naar Den Haag bijvoorbeeld, daar heeft het schoolmaatschappelijk werk... ...is daar de schakel tussen onderwijs en jeugd. En er werken gezinscoaches zichtbaar op nota bene 166 scholen. En je ziet dat die disciplines allemaal met elkaar samenwerken... ...waardoor ze kinderen veel beter kunnen helpen en bovendien er heel vroeg bij zijn. Ja, even nog terug naar mijn eerste vraag. Want passend onderwijs was natuurlijk juist bedacht... dat nou ja, kinderen die niet mainstream zijn, zullen we maar even zeggen... dat die toch aan het normale onderwijs konden deelnemen. En dat er dan aanpassingen gedaan werden. Nou ja, we horen natuurlijk veel meer verhalen. Dit is weer zo'n verhaal dat dat eigenlijk in de praktijk niet het geval is. Dat dat te vaak misgaat. En als je nou, met zo'n duidelijke doelstelling... het terugbrengen van, van die groep naar nul... eigenlijk nog geen vooruitgang kan boeken... dan werkt dat passend onderwijs toch wellicht ook niet, niet zo goed? Je kunt eigenlijk geen passend onderwijs bieden. Een passende onderwijsplek... zonder dat er ook passende zorg is. En daar moeten... Uh, de brug geslagen worden, ook met het pact wat ik met de G4, met die vier grote steden heb getekend. En waar nu ook langzamerhand komt er een stroming van onder van de G32, ook de middelgrote steden. Langzamerhand stad voor stad, gemeente voor gemeente gaat meedoen. Die zien gewoon dat als jij een passende onderwijsplek wil bieden, dat je ook passende zorg uh, moet bieden. En anders uh, werkt het niet. U gaat toch even door hè? Uh, ja, ik heb nog een, uh, van het nieuwe kabinet een tijdelijke aanstelling tot uh, eind juni om de structuren die nu zijn opgezet, om die uh, te borgen. Mark De Laat, dank u wel. NOS Radio 1 Journaal. Thuiszitters waren dat dus. We gaan even terug naar gisteravond. Er was het een en ander op Radio en tv. Zoals u gewend bent, praten we u bij. Te beginnen met WNL op zondag, gisteravond laat. Premier Rutte was daar te gast. In het gesprek met presentator Rick Nieman. kwam uiteraard het aftreden van minister Halbe Zijlstra ter sprake. Rutte vertelde dat hij er wel een traantje om had gelaten... maar niet tijdens het debat zelf. Nee, ik geloof niet dat het echt, dat het echt waterlanders biggelde. We hadden wel eens morgens bij hem op de kamer gezeten. Die mij had gebeld, ik stap op. Ben ik naar hem toegelopen in Den Haag. Hij zit ja, tien minuutjes wandelen van mij vandaan. Mm -hmm. Deur deur gedaan En toen hebben we samen even zitten terugkijken op ja, vijf bizarre jaren. Die en toen al vloeide al. de weltraan. Ja, toen. Er werd gehuild dus. De Brits-Amerikaanse film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri... is de grote winnaar geworden van de BAFTA's. En dat is de belangrijkste Britse filmprijs. Volgens de regisseur van die film is het niet alleen een film die hoop geeft... maar ook een boze film. En dat is volgens hem soms de enige manier om dingen te laten veranderen. Our film a film is a hopeful one in, in lots of ways, uh, but it's also an angry one, um, and as we've seen this year, sometimes uh, anger is the only way to get people to listen and to change, so we're uh, thrilled that uh, FAFTA has recognised us, and um, have a good night. In het megaproces tegen Willem Holleder getuigt vandaag voor het eerst een van zijn zussen. In Met het Oog op Morgen sprak Mieke van der Wey met misdaadsjournalisten Marian Huske en Harry Lensink over de rol van Sonja Holleder in het proces. Sonja stelde zich altijd kennelijk heel dienstbaar tegenover hem op. Als hij in de stad was, dan moest hij bij haar langs omdat hij naar de wc ging. Hij ging bij de douche. En hij wilde weten wie haar vrienden waren nadat na Kort van Hout bij de weg was. De officier van justitie zei van: Ja, meneer Holleder, uh, ik, ik zou u ook niet vertellen met wie ik verder zou daten. Dat gaat u toch niets aan? Maar Holleder, nee hoor, dat hoort ze hem te vertellen. Dus hij is behoorlijk dwingend. Ja, Mathijs van der Wiel, onze verslaggever die de zaak ook die vertelt er straks uitgebreid meer over. 16 minuten over zeven. Wij gaan naar het uh, buitenlands nieuws. Elisabeth. Ja, hulporganisatie Oxfam heeft het definitieve interne rapport... over beschuldigingen van seksueel wangedrag in Haiti openbaar gemaakt... meldt de BBC. Het rapport uit 2011 laat onder meer zien dat zeven Oxfam-medewerkers... in dat jaar de hulporganisatie om verschillende redenen verlieten. Oxfam begon het onderzoek nadat bleek dat de Belgische directeur van Oxfam... van prostituees gebruik had gemaakt. En volgens de BBC blijkt uit het rapport ook dat drie medewerkers die van seksueel wangedrag worden beschuldigd... ooggetuigen fysiek bedreigd hebben tijdens het onderzoek. Het Oxfam-rapport bevat ook een gedetailleerd actieplan... op basis van de geleerde lessen. Een op de negen geneeskundestudenten in België... gebruikt de medicijnen Ritalin, Concerta, Modafinil of slikt amfetamines... Volgens de Telegraaf doen ze dat om zich beter te concentreren, alert te zijn of om langer door te kunnen leren. Dat blijkt uit onderzoek onder 3100 studenten geneeskunde in Vlaanderen. Het instituut Verantwoord Medicijn Gebruikt noemt de uitkomsten schokkend. In Nederland is nooit groot onderzoek gedaan naar middelengebruik onder studenten. Maar vorig jaar bleek uit een peiling dat een kwart-ritalin gebruikt zonder artsenvoorschrift. Gedetineerden in een zwaar overbevolkte gevangenis in Rio de Janeiro... zijn gisteravond in opstand gekomen... en hebben urenlang bewakers en personeelsleden gegijzeld. Zo meldt Globo. In de gevangenis zitten naar schatting 2000 mensen opgesloten... terwijl de plek is voor zo'n 900 mensen. De gijzeling begon toen bewakers bezig waren met het tellen van gevangenen. Ze werden toen overmeesterd door gedetineerden met wapens. De gijzeling is een paar uur geleden beëindigd. Drie gevangenen zijn neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht. En wie vandaag naar Brussel gaat en daar van het openbaar vervoer gebruik wil maken moet oppassen. Er wordt namelijk gestaakt en dat is volgens de VRT te merken bij de Brusselse bussen, trams en metro's. Omdat niet alle bonden meestaken wordt er op sommige lijnen nog wel gereden. Maar momenteel rijdt er geen enkele metro en slechts 14 van de 50 buslijnen. En het vervoersbedrijf waarschuwt reizigers om zich goed voor te bereiden. Omdat we op dit ogenblik niet weten hoeveel werkwilligen er zullen zijn... weten we ook niet welke lijnen exact zullen rijden. Dus kunnen we onze reizigers alleen vragen om de informatie te bekijken... op onze Twitter, Facebook-account, eh, op de website... of te bellen naar ons contactcenter op 070 23 2000. Ja, en twee vakbonden hebben die staking uitgeroepen... omdat het sociale klimaat slecht zou zijn. Elisabeth, dankjewel. De files dan. Edwin... Ja, met twee hele lange files door ongelukken. Op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Heemskerken en Knopentrottenpolderplein, 13 kilometer met ruim een uur vertraging. De weg is dus zelfs zojuist weer vrijgegeven. Op de A12 daarna richting Utrecht is een ongeluk gebeurd... met vijf auto's tussen Nieuwebrug en Oude Rijn. Een uur vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Nog maar een paar jaar geleden was het droevig gesteld met veel stadscentra. U weet dat vast nog wel. De VED ging dicht en allerlei andere winkels ook. Leegstaande winkels, achterstallig onderhoud, veel ongezelligheid, al met al. In Breda is vandaag een congres over de toekomst van de binnenstad. Zes gemeentes mogen daar laten zien wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan om het centrum weer attractief, mooi en gezellig te maken. Een van die voorbeeldgemeentes is Den Helder. U hoort verslaggever Jeroen Schutijzer en hij wordt in Den Helder rondgeleid door wethouder Lolke Kuipers. Dit is dus de winkelstraat, hè? de nieuwe winkelstraat van Den Helder. Ja, de Beatrixstraat. De laatste jaren enorme metamorfoos doorgebracht. Jaren geleden gaf u het centrum van deze stad een 3. Uh, Wat schortte er toen aan? Het was een versplinterd en versnipperd winkelgebied. Er waren veel gaten in de stad... waar nieuwe gebouwen moesten komen... En er waren heel veel lelijke panden. En ooit stond ook 30% van de winkels leeg. Ja. U heeft eigenlijk twee winkelstraten afgesloten. Ja, dat klopt. En u heeft gezegd tegen die winkeliers: uh, of jullie stoppen ermee of jullie verkassen de winkel naar... naar het uh, compacte winkelhart. En 20 winkels hebben dat ook gedaan. Ja, wij stimuleren uh, nieuwe woningen in de binnenstad. Wij willen graag dat boven de winkels ook weer wordt gewoond. Uh, er komt ook meer horeca... Een schouwburgcultuur. We hebben een nieuwe bibliotheek, we hebben een nieuwe schouwburg gemaakt. Dat ligt allemaal in de binnenstad. En toen was die drie opeens een acht geworden. We zijn er nog niet, maar ik vind wel dat we nu op een ruime voldoende zitten. Mevrouw, er wordt hier al jaren druk verbouwd, hè? Ik weet het niet, want wij zijn toeristen. Wij komen helemaal aan van de andere kant van het land vandaan. Wat vindt u ervan? Ik vind het uh, mooi hier zo. Ik vind het heel gezellig. Wij zitten in Callands Oog. Zijn we lekker een paar dagjes op vakantie. En dan nou gaan we even naar Den Helder kijken. 1 miljoen mensen komen hier jaarlijks door Den Helder rijden. Op weg naar Tessel. Dat vindt u niet zo leuk, hè? Dat ze niet stoppen hier. We hebben dat al 30 jaar geprobeerd, maar dat is niet gelukt. De mensen die naar Texel gaan, gaan eerst naar Tessel, Pakken hun koffer uit... En gaan vervolgens twee dagen later ook een dagje er een helder doen. Dat zou u willen. Ja, maar dat zien wij al gebeuren. Dat is in 2016 eigenlijk al ingezet. En dat gaan er alleen maar meer worden. <truimert> Het gaat hard vooruit. Afgelopen zomer was het heel goed te merken dat er meer toeristen komen. Dat ze meer te doen hebben. Er zijn ongelooflijk veel activiteiten. En je ziet dus ook bij de mensen dat er vaak zoiets is van... Jeetje, is dit Den Helder? Is dit de stad zoals ik me die herinner van een paar jaar geleden? Ja, dit is Den Helder. Het gaat steeds beter. Maar aan dat imago moet u wel wat doen hoor. Want ik heb mensen natuurlijk gezegd dat ik naar Den Helder zou gaan. Nou, ze hadden bijna medelijm met me. Ja, maar dat zijn mensen die zijn hier al jaren niet geweest. Dat imago van den Helden, daar kom je niet 1, 2, 3 vanaf. Dat het hier koud is en kil en ongezellig. Ja, nou ja, dat is dus al jaren niet meer. Er komen zelfs andere steden nu hier kijken. U houdt het niet voor mogelijk. Ongelooflijk, maar het is echt waar. We hebben Horen op bezoek gehad, we hebben Almere op bezoek gehad... er staan nog wat bezoekende steden gepland. Uh, ze komen hier inderdaad kijken van hoe wij dat hebben opgelost... want uh, ja, dat schijnt toch wel een, uh, een daadkrachtige aanpak uh, te zijn. Ja, al zegt hij het zelf. Lolke Kuipers, een trotse wethouder in Den Helder dus. Een van de gemeentes die zich vanmiddag dus presenteert... op dat retailcongres in Breda. En daar spreekt ook staatssecretaris Mona Keijzer... van Economische Zaken en Klimaat zit er ook bij. Goedemorgen, mevrouw Keijzer. Goedemorgen. Optimistisch verhaal uh, vanuit Den Helder. Wanneer was u voor het laatst in Den Helder? Uh, volgens mij was dat uh, vorig jaar. Bij uh, oh, ja. een uh, CDA-vergadering uh, op Willemshoort. Dat was een, ook zo'n prachtig deel trouwens van Den Helder. Voormalig uh, nou ja, marine haven uh, onderhoud gebeurde, gebeurde daar. Ja. Dat hebben ze ook prachtig mooi uh, opgeknapt met terrasjes. Dus zeker een kijkje waard. Ja, u, u zag dus al iets van de veranderingen daar? Ja, zeker. Ik ja. ben daar ook nog eerder... Ja, in campagnetijd kom je vooral als politica zeker overal. Ik mm -hmm. ben tegenwoordig als staatssecretaris ook op maandag overal in bezoek. Vandaag dus Breda. Maar daar, daar heb ik wel gezien in, in Den Helder dus hoe daar langzamerhand die verandering plaatsvindt. En dat was ook wel nodig. Ja, um, het is een van de voorbeeldgemeentes vandaag op het congres. Uh, als we even naar heel Nederland kijken... want ja, dat, dat, uh, dat zag er allemaal gewoon niet zo goed uit. Um, uh, het werd alleen maar leger, stiller en uh, killer in de binnensteden. Uh, gaat het uh, beter met die vernieuwing van die binnensteden? Ja, zeker. Um, mijn voorganger, Henk uh, Kamp, is uh, begonnen um, met, met uh, aanpak van detailhandel. Dat ging gewoon niet goed... Um, nou, ik ga dat nu voortzetten met uh, weer een nieuwe, een nieuwe tijd om te komen tot zogenaamde retail deals. Dat zijn afspraken uh, die dan uh, gemeentes uh, maken om echt iets te gaan veranderen in de detailhandel. Uh, je hebt daar digitalisering, mensen kopen steeds meer online. Um, en door uh, krimp ging het, uh, ging het gewoon niet goed met het detailhandel. Dat is... Dat is echt ongelooflijk jammer. Er werken bijvoorbeeld 800.000 mensen in de detailhandel. Heel veel mensen weten dat niet. Maar het is dus een gigantische nou ja, arbeidsgelegenheidssector. Mm -hmm. Maar detailhandel is ook van belang voor aantrekkelijkheid van, ja, van dorpen en van centra. En wat ook heel vaak vergeten wordt... het is vaak, voor, zeker voor oudere mensen... Het, het, het dagelijkse loopje, het dagelijkse moment... van even een praatje mm -hmm. met, met een winkelier. Dus dat zijn zomaar drie redenen waarom het echt heel belangrijk is... dat dat aangepakt gaat worden. Ja. En dat doen gelukkig steeds meer gemeenten. Ja. Uh, maar dat kost ook wel wat. Want bij Den Helder uh, hebben we even gekeken... Wat, wat het prijskaartje was voor die hele herinrichting. En uh, het aantrekkelijker maken. 250 miljoen euro. En dat is nog maar één voorbeeld. Uh, waar komt dat vandaan, dat geld? Nou... Um, we hebben, eerder al heeft het kabinet uh, besloten om um, krimp en uh, krimpbeleid uh, vorm te geven. Dus daar zit bij het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken... zit daar een deel van het geld dat hiervoor gebruikt gaat worden. Maar zeker ook uh, gemeenten zelf. Uh, de provincie betaalt daarbij marktpartijen. Dus de winkeliers zelf en de eigenaren van het vastgoed. Die hebben de handen ineengeslagen. Dus ik vind het een heel mooi voorbeeld van samenwerking die vervolgens ook nog heel effectief is. Is het ook niet een klein beetje tegen de stroming in blijven varen? Want ja, u zei het al, de digitalisering is natuurlijk niet tegen te houden. We kopen tegenwoordig gewoon het grootste deel online... en dat zal alleen maar erger worden. Waarom zit je, zet je nog zo in op, op dat analoge winkelen in steen, zullen we maar zeggen? Omdat het zo belangrijk is. Het is de aantrekkelijkheid van binnensteden. Het is een ge geweldige um, uh, ja, sector waar heel veel mensen werken. Het is voor bewoners, zoals net zei, voor ouderen... dagelijks loop je, dagelijks praat je, heel erg belangrijk. Ja. Uh, maar ik zie het toch wat minder zorgend dan u in. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... we zijn uit de crisis uh, aan het komen. Dus je ziet dat er ook in de detailhandel groei is. Maar wat, je nog het meest, wat er nog het meest bijzondere aan is dat daar waar winkeliers het online aan kunnen kopen... en online sales en marketing combineren met een winkel... daar zijn de groeicijfers het hoogst. Nou, die digitalisering is wel een, een, een gebied waar zeker ook de detailhandel achterblijft. En dat is wat, wat ik dus ook van belang ben en dus aan het doen ben. Wat, wat zijn nou de instrumenten voor winkeliers... Uh, om gebruik te gaan maken van online sales en marketing... Mm. zodat ze mensen um, of via de website, of eerst via de winkel... en daarna de website, of andersom, toch naar hun winkels uh, toetrekken. No. En daar zijn, zoals gezegd, echt mogelijkheden... de groeicijfers van winkeliers die online en het echte uh, kopen in, in de werkelijkheid... dus gewoon in de stad, in het dorp combineren. Ja. Daar zijn de groeicijfers het best. Het kan allebei. Dus Mona Keijzer, staatssecretaris dus, uh, van uh, Economische Zaken en Klimaat. Dank u wel. Geuzebroek was dat. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt: ik wil een beter bed. Nu alle Select-matrassen 2 halen, 1 betalen, al vanaf 299 euro. Kijk op beterbed.nl.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 NPO Radio 1. Twee minuten over half acht. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Oxfam heeft het rapport vrijgegeven van een onderzoek... naar de wantoestanden op Haiti. Het blijkt dat de speel in het schandaal... landcoördinator Roland van Houwermeijeren... al in het eerste gesprek met de onderzoekers aanbood om te vertrekken. De bel gaf toe dat hij ook zelf prostituees had uitgenodigd. Ook blijkt dat drie Oxfam-medewerkers... een ooggetuigen in het onderzoek fysiek bedreigd hebben. In Oost-Brabant is een grote actie aan de gang tegen drugscriminelen. De politie, het OM en de Belastingdienst... hebben invallen gedaan in Geldrop, Helmond, Deurne en Liesel. Zes verdachten zijn opgepakt. Ze worden verdacht van hennepteelt, drugshandel en witwassen. De staking bij Transavia leidt tot lange rijen... bij de balie van de luchtvaartmaatschappij op Schiphol. De piloten van Transavia staken omdat ze betere cao-voorwaarden willen. Ze leggen de hele ochtend het werk neer. En duizenden reizigers zijn daarvan de dupe. En in Iran is de zoektocht naar het verongelukte vliegtuig opgeschort. Een sneeuwstorm maakt het zoeken onmogelijk. Het toestel met 65 mensen aan boord... stortte gisterochtend neer in een bergachtig gebied. De reddingsteams kregen eerst te maken met mist... en later ook met harde wind en sneeuw. Later vanochtend gaat de zoektocht verder. Bij de ANWB, nee, niet bij de ANWB, bij Weerplaza allereerst... zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Wim um, Ja, We hebben allemaal een beetje een lentegevoel in ons hoofd... eigenlijk door het afgelopen weekend. Um, mm -hmm. Gaat dat ...verder zich zo ja, nog ontwikkelen? Ik, ik zou hem toch maar een klein beetje terugschroeven... ...want uh, het is niet zo dat het slecht weer wordt. De komende dagen zeker niet. We gaan heel veel zon zien. Maar het is wel fris. Uh, daar zal ik zo meteen meer over vertellen. Ik begin met vandaag, want we hebben nu een heel ander weertype. Op de hmm. meeste plaatsen is het bewolkt. Er valt af en toe wat regen of motregen. En dan vooral in de westelijke helft van het land. En er kan ook zelfs een keer een vlok natte sneeuw tussen zitten... Uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n vijf of zes graden. Er is niet heel veel wind. Ja, en dat andere weertype wat ik dus eerder beschreef... dat krijgen we in de loop van morgen op steeds meer plaatsen te zien. Want dan begint het van het noordoosten uit op te klaren. De zon schijnt, het is op de meeste plaatsen droog. En de temperaturen liggen dan over het algemeen de komende dagen... zo rond een graad of vijf. In de nacht overigens gaat het licht tot matig vriezen. En die vijf graden overdag kan best kouder aanvoelen... want er waait een matige wind uit het oosten tot noordoosten. Maar wel zonnig. Dus We, de zon komt er steeds beter bij. Het echt zonnige weer dat is voor vanaf, ik denk donderdag, weggelegd. Oké. Okay. Marco, dankjewel. Tot straks. Edwin Gerritsen, hoe gaat het op de weg? Ja, het is een normale spits. Maar de ongelukken veroorzaken langere files. Vooral rond Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Oeverdorp en Afrit Haarnem Zuid. 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. De vangrail is beschadigd. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knopen tot de Nog drie kwartier vertraging. Dat is de van een ongeluk. Verderop tussen Knoppet Velsen en Knoppet Raasdorp... ...20 minuten vertraging, daar is de linker rijstrook dicht. A12, daarna richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd met vijf auto's... ...tussen Bodegraven en Knoppet Ouderijn... ...is de vertraging een uur. Er zijn drie rijstroken dicht. Waarschijnlijk zijn die om acht uur weer vrij. A50, zolle richting Apeldoorn... ...tussen Hattem en Vazen drie kwartier. En op de A50, Apeldoorn-Arnhem... ...tussen Beekbergen en Waterberg... ...een half uur vertraging door een ongeluk.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 Je vermoedt dat je intolerant bent voor gluten. Waarom naar een dokter gaan als je dat ook kunt testen door een paar haren op te sturen? Radar neemt de proef op de som. En 80% van de mensen staat positief ten opzichte van statiegeld op blikjes. Waarom werken de supermarkten niet mee? Vanavond in Radar, half negen, NPO 1. En nu, ja, ja, nu komen we bij een kunstwerk uit het moderne expressionisme...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 Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik heb het al vaak gezegd vorige week en ik zeg het nu weer. En het is ook gewoon zo. Het wordt weer ongelooflijk spannend vandaag in Gangneung in Zuid-Korea. En misschien zelfs wel de spannendste afstand van dit Olympische schaatstoernooi. Zoveel kanshebbers, zoveel Nederlanders die een medaille kunnen halen. In die ijshal is natuurlijk onze man Gio Lippes weer aanwezig. Goedemorgen. Ja, goedemorgen weer. Jan Smekes, Ronald Mulder, kan je voorbij? Heb je ze al gezien? Nou, ik moet heel goed kijken daar in de vechten... waar die schaatsers, ja, de schaatsen aantrekken en op dat middenterrein komen. Daar, eh, meen ik, kan je voorbij in ieder geval te hebben gezien. De andere heb ik daar nog niet eh, gezien. Nou, eerder vandaag, toen het bij jullie nog nacht was... waren ze er in elk geval niet. Toen waren er sowieso maar heel weinig schaatsers aanwezig. En dat was wel opvallend. Want een trainingssessie in een nagenoeg lege hal... Nou, dat is toch wel even wennen voor ons. Meestal is het daar beneden echt een gekrioel uh, van je welste. Hm. Maar nu is het in ieder geval een stuk drukker. Dus dat zie ik nou wel. Oké, okay. uh, je gaat zo uh, uh, die komende... De rit bespreken met Steven. Eerst even de kranten, want dat doen we ook altijd. Die pakken we erbij, um, en die blikken ook vooruit, denk ik. Jazeker. Uh, de telegraaf bijvoorbeeld die kijkt likkebadend vooruit naar de 500 meter van straks het koningsnummer volgens de krant de enige mondiale afstand in de schaatswereld. En nou, daar wordt er verwezen natuurlijk naar dat OKT in Tiel dat zinderende gevecht met zes kanshebbers op Olympische deelname. Verder de telegraaf ook op de voorpagina een foto van Usain Bolt met een fles champagne. Nou je weet wel, iedere wintersporter die goud wint en daarna de bliksemschicht van Bolt nadoet, ja. die krijgt van hem een flesje bubbels. Nou Bolt is echt de enige die dankzij die reclamecampagne van zijn sponsor echt zijn zakken vult. Met dat succes van de Nederlandse schaatsers, zegt de Telegraaf. Nou, het AD die kopt over de aanstaande 500 meter bij de mannen nooit meer de rekensom van Sochi na twee races. He, je weet wel Sochi, Jan Smekers, die even dacht dat hij goud op zak had. Maar uiteindelijk was Michel Mulder de gouden, de gebraden haan. Uh, nu draait alles om één race op de 500 meter. Nou, die is alles beslissend. Loting is ook van invloed. Laatste binnen- of buitenbaan, allemaal belangrijk. Maar zegt Ronald Mulder, in topvorm kun je vanuit beide banen winnen. En de volksrand die portretteert de vrouw die gisteren goud won op de 500 meter in Nederland nog wel onder leiding van Marianne Timmer is nou uh, Kodaira, getransformeerd van een onderdanige vrouw... een onzekere muisje, schrijven ze... naar een angstaanjagende boze kat zoals haar bijnaam is gaan luiden. Hm. En die bijnaam heeft ze trouwens gekregen... vanwege de in Nederland aangeleerde houding op het ijs... met een bolle rug, hè, de zogenaamde kattenrug. Hm. En NRC uh, duikt in het geheim van Olympisch schaatskoers Jack Ory... Goud met Gerard van Velden in 2002... Marianne Timmer in 2006, Mark Tuiter 2010... Stefan Groothuis in Sochi... en op deze spelen met Carlijn Achter-Eekte, Sven Kramer en Kjeld Nuis... Nou, dat is nou echt pieken op het juiste moment. Perfect plannen. Het devies van Ori luidt trainen, meten, aanpassen. En Bart Schouten, de coach van de Canadezen die zegt, uh, Jack heeft een veel grotere database dan wij. Hij heeft ook twee assistenten. Daar is bij ons geen geld voor. En toch gaat het wel eens mis. Kijk maar naar die tien kilometer ja. van Sven Kramer. Ori zegt erover, je hebt hooguit 80% in de hand en de rest niet. Het blijven mensen, natuurlijk. Um, gelukkig. Ik, ik blader even met je mee. Ik zie uh, zowaar Skeleton op de voorpagina van een krant, uh, van een volkskrant zelfs. Dat is denk ik de eerste keer dat ze ooit de voorpagina halen. Want het gaat natuurlijk veel over schaatsen, maar het gaat toch ook, neem ik aan, nog wel over een andere sporten. Ja, gelukkig wel. Dat is toch het mooie aan de winterspelen, dat er zoveel meer te zien is hier uh, Jorien Termors bijvoorbeeld, hè, die niet alleen geweldig presteerde op de 400 meter baan, maar afgelopen zaterdag ook weer positief opviel op de short track piste. Die komt uitgebreid aan bod. Nou, inderdaad, Kimberly Bos. Die zien we ook in alle kranten. En uh, ik kijk nog even in de Volkskrant. Een, uh, een side story, dus een randverhaal. Interview met een Belgische zanger die op een ochtend in 2009 ineens merkte dat hij big in Korea was. Uh, Siyun heet die man. Zijn nummer Cruisin is gebruikt in een Zuid-Koreaans reclamespotje. Nou, uitverkochte concert en Siool volgde daarna en nu is hij als ambassadeur mee met de Belgische ploeg en voor het eerst kwam hij in het Schaatsstadion en in het Hollandhuis tussen de Oranje fans. en hij zegt ik begrijp het niet ik ken die gekte niet zo en dat zei hij met een lichte kater ja precies ik ben ook wel eens in zo'n Hollandhuis geweest dat is ook echt gewoon carnaval uh, ja uh, je moet het even, even verhuizen naar een andere plek in de wereld ja ongelooflijk ja goed um, die training van vanochtend want laten we het over het schaatsen hebben um, nou ja, je zei al eventjes dat er weinig Nederlanders op de baan waren wie wel nou ja, Steven Dalenbouw is uh, aangeschoven, hè, zoals elke dag. Uh, nou, hij kan dus antwoord geven op al die vragen die met die trainingen hier te maken hebben. Nou ja, wie staan er nu wel op de baan, ja, Steven? Ik volg het allemaal hoor. Nee, we hebben An An An Anouk van der Weijden we vanochtend gezien. Esme Visser, een klein achtereekte. Maar ja, die, uh, daar kwamen we eigenlijk niet voor vandaag. Hè? Want we, de, vandaag moeten de grote namen natuurlijk we voor 500 de 500 meter Die zien. willen ja. we zien. Uh, jij had het over Kijf bij. Die stapt net het ijs op met Gerard van Velde. Als we daar in de verte kijken zien we ze daar in die bocht aankomen. Die uh, ze gaat ze nog niet echt op tempo. Dus gewoon een beetje uh, nou ja, wandeltempo. Uh, die is dus nu het ijs op. Ronald Mulder komt nog en straks dan Jan Smekers, Maar ze doen niet zoveel meer. Het is gewoon een beetje, een beetje even op het ijs staan. Dat is het eigenlijk. Want het ja. moet straks allemaal in die 500 meter gebeuren. Wat nog wel interessant is, Koen Verweij reed hier zojuist een half uur lang rondjes. Het ging gisteren zo slecht op die ploegachtervolging. In die kwalificatie, kwalificatieronde toen klaagde hij over zijn materiaal. Maar nu reed hij hier... Uh, ja, rondjes over het ijs met een groepje Nieuw-Zeelanders mee. En, uh, hij had een oortje in zelf. Dus hij was gewoon muziek aan het luisteren. Dat zie je ook niet zo vaak. Dus ik, ik weet niet precies wat zijn bedoeling daarvan wat was. wat voor indruk maakt die Koen van Wij? Want ik bedoel, ja, laten we eerlijk zijn, in ja. die ploegenachtervolging was het gewoon niet best. Nee. En uh, de 1500 meter was ook niet goed. Dus die maakte een slechte indruk. En ik, ik, ik, ik vraag me af hoe die bespreking vandaag gaat. Want vandaag bespreken ze een natuurlijk... Want wie gaat er die ploegenachtervolging halve finale rijden? Ja, blijven ze bij hetzelfde trio of wordt Patrick Roest ingeschoven? En als dat gebeurt, dan dan komt hij, lijkt mij, in de plek van, uh, van Verweij, ja. ja, Want als die andere mannen bijvoorbeeld hier gaan trainen... nu zien we ze niet, hè, de andere mannen van de ploegachtervoling. Rijden dan wel echt met z'n drieën... of zie je dan Roest ook gewoon vol mee rijden? Dan rijden ze met z'n vieren, ja. ja. ja, ja dan dus is het dan het daar kun je eigenlijk niks aan opmaken? Nee, we moeten ze het uh, echt vragen. Hey, wat die sprinters betreft... Hè, zie je een beetje nerveuze types op dat ijs staan... <laughs> zo vlak uh, voor zo'n race? Ah, dat, valt, dat is wel lastig af te leiden van boven. Hoor. Als ik nu door de bocht kijk... ja, Ronald Mulder is uh, aangesloten, die uh, rijdt nu... In een uh, gestaag tempo, diep door de knieën he, reizen dan. Met de rug... ...horizontaal, achter je voorbij aan. Ja. Dat zijn ploegenoten, dus die staan hier met z'n tweeën nu op het ijs. Wat was je vraag ook alweer? Ja. Nee, of ze nerveus zijn. Oh ja, of ze nerveus zijn. Ja, nou reken maar. Het ja, moet allemaal gebeuren nu, hè? Eén keer rijden, Eén keer rijden. Dat klaar. was dus uh, heel, heel lang. Uh, moest je twee keer rijden op te spelen... ...en alle andere toernooien, maar dat is oh, ja. veranderd. In één keer, het moet in 34 seconden gebeuren. Ze zijn hier al meer dan tien dagen. Lorenzen, vertelde Sebastian Timmerman zojuist. Die is hier al drie weken, de, de Noor. En het uh, ja, moet allemaal in, in één rondje plus 100 meter gebeuren. Ja, ze noem jij trouwens de buitenlanders inderdaad. Ja, die bekijk je ook wel met arzog, denk ik. want er zijn zoveel kanshebbers. Ja, er zijn er heel veel. En normaal als het één rondje is, één rit, dan, dan, dan, dan stijgt het aantal kans, kanshebbers nog verder. Maar Lorentzen is een grote, een Noor. Pedersen heeft al een medaille. Dus wat dat betreft wordt de druk misschien een beetje verlicht voor Lorentzen. Maar hij is de leider in de wereldbekerstand. Dus ja, in Noorwegen hopen ze op goud. Uh, ze hebben het in Noorwegen niet alleen meer over uh, uh, biathlon en langlaufen, maar het gaat ook echt weer over schaatsen. Ze waren daar het schaatsen een beetje uit het oog verloren in Noorwegen. Maar vandaag kijkt dus iedereen naar, uh, naar Lorenzen. Hij kan voor het, eerst, het eerste Noorse schaatsgoud zorgen... sinds het goud van uh, Adnes Sundraal in 1998. Uh, of course the competition is a lot harder now than it was 20 years ago and 50 years ago when it wasn't that many countries but uh, with good results and uh, and the people see how tough the sport is i think uh, it would be quite popular in norway maar Lorentzen zegt dat het nou, nu veel moeilijker is dan toen om te, om te scoren in het schaatsen. Want er zijn veel meer landen die, die meedoen. Maar ja, met goede resultaten zal het schaatsen dus weer beter op de Noorse kaart komen. We hebben hem nog niet gezien, Lorentzen. Nou, maar in ieder geval een van de vele buitenlandse kanshebbers... naast dus die drie Nederlanders die allemaal kans maken op een medaille. En ik heb het al eerder gezegd, als je hier een medaille pakt... dan kan het ook zomaar goud zijn. Ja, Zeker. Tot slot nog eventjes, Gio, uit de bubbel van de ijsbaan. Wat gebeurt er buiten nog? Heb je daar nou, nog in de iets in de te melden? Nou, hiernaast, die grote ijshockey al, daar zijn ze bezig met de halve finales van het vrouwentoernooi. De ijshockey dus. Om tien over één vanmiddag begint daar de wedstrijd tussen Canada en de Russen. En nou, kijk je naar de uitslagen de laatste tijd, dan gaat dat heel eenzijdig gewonnen. Want de Canadese vrouwen zijn ook de Olympische kampioen van Sochi. De Russen hebben daar waarschijnlijk niks tegen in te brengen. En de andere halve finale is net gespeeld. Daar zagen we ook al een heel eenzijdige strijd. De Verenigde Staten tegen Finland. 5-0 voor de Amerikaanse. Vrouwen. Dus lijkt die finale uit te draaien op de clash tussen Canada en de Verenigde Staten. En dat zou de vierde keer zijn in zes Olympische vrouwenfinales. Gio en Steven, natuurlijk. dankjewel voor nu en tot later. 14 minuten voor acht. Er is nog wat meer sportnieuws. Elisabeth. Ja, over iets meer dan een uur wordt de nieuwe auto van Max Verstappen onthuld. Met de Red Bull RB14 moet de Nederlander komend seizoen de strijd aangaan... met onder meer Mercedes en Ferrari, die hun nieuwe auto's nog niet hebben gepresenteerd. Of Verstappen dit seizoen ook echt potten kan breken is nog maar de vraag. Want Helmoet Marco van Red Bull tempert de verwachtingen. Hij denkt dat Red Bull dit jaar niet in de positie zit om mee te doen om de titel. En een sensatie in de FA Cup. De Spurs, een miljoenenploeg, speelde namelijk tegen de hekkensluiter... in de derde klasse, Rochdale, maar won niet. In de allerlaatste seconde maakte Rochdale gelijk... en dus komt er een replay. En omdat de Spurs tijdelijk op Wembley spelen... komt voor de spelers van het bescheiden Rochdale een droom uit. Want spelen in een van de mooiste en meest beroemde stadions ter wereld... wie wil dat nou niet? De ochtendspits dan, Edwin Gerritsen. De A12 van de laag naar Utrecht is weer vrij naam ongeluk tussen Reewijken. Knoop het Oude Rijn is de vertraging nog wel ruim een uur. En op de A50, zolle richting Apeldoorn, is een ongeluk gebeurd. Tussen Hattem en Epe is de vertraging een uur. Zometeen een politieactie tegen drugscriminelen... in Helmond en Geldrop in Noord-Brabant. En staking bij Transavia. Je hoort het hier in het NWS Radio 1 Journaal. Eerst The Hype. I my mind would was dat dus met Do You Know. Bij een politieactie tegen drugscriminelen... zijn afgelopen uren zes mensen aangehouden. De actie is in de regio Helmond-Geldrop in Noord-Brabant dus. Dion Luijten is van de politie. Meneer Luijten, goedemorgen. Goedemorgen. De actie is nog gaande, begrijp ik. Wat, wat bent u aan het doen? We zijn vooral heel druk bezig om uh, diverse locaties te doorzoeken. Uh, waaronder de woningen van, uh, van deze zes verdachten... En een aantal loodsgarages, garages, dat soort locaties. Ja, actie tegen drugscriminelen. Dan gaat het om wietplantages, neem ik aan. Ja, wij verdenken deze mensen ervan dat ze in groepsverband zich bezig hebben gehouden met de teelt van hennep en de handel daarin. Ja, er zijn zes aanhoudingen. Voor welk delict zijn die mensen aangehouden? Nou, ze zijn dus inderdaad aangehouden voor teelt en handel van hennep en witwassen. Vervolgens worden die hennepbedrijven worden direct ontmanteld, neem ik aan. Als wij kwekerijen aantreffen, wat tot op heden nog niet het geval is overigens... dan worden die uiteraard ontmanteld. Op dit moment hebben wij een, een behoorlijk aantal voertuigen in beslag genomen. Omdat we, nou ja, zoals gezegd, deze mensen verdenken van criminele activiteiten... Mm -hmm. Het geld dat daarmee wordt verdiend, dat wordt ook uitgegeven. Dus uh, dat proberen wij ervan af te nemen. Ja, dat doet u wel vaker daar in Brabant. En overigens niet alleen in Brabant, maar uh, u bent daar uh, intensief mee bezig de laatste tijd. Werpt dat dan nou ook echt zijn vruchten af? Neemt het aantal hennepkwekerijen af in Brabant? Ja, die cijfers die heb ik niet 100% paraat. Uh, het is in ieder geval wel zo dat wij merken dat er, uh, dat er over gesproken wordt, laat ik het zo maar zeggen. En uh, elk signaal wat we af kunnen geven, dat, uh, dat doen we. Ja. Hoe bent u op het spoor gekomen van, van deze plantages? Nou, onderzoek dat onderzoek dat loopt al een uh, geruime tijd. Um, wat, wat wel inderdaad interessant is, is dat er medio vorig jaar. eigenlijk op basis van één telefoontje van een verdachte situatie door een burger. een herdenkwekerij in, in het Limburgse aangetroffen. Mm. En van daaruit is het balletje gaan rollen. En dat heeft uh, dit uiteindelijk tot gevolg gehad. Dus uh, wat wij zeggen is uh, ook. Uh, ook al lijkt het niks, een telefoontje naar de politie kan, uh, nou, kan, kan toch wel een grote zaak aan de rollen brengen. Die onluiten van de politie over dus die actie in de regio Helmond-Gelderomp tegen drugscriminelen. Dank meneer Luijten. Ja. Dan gaan we naar Schiphol. Ga je werkgever, Jenne, niet je passagiers? Ik pik maar eventjes een van de reacties van Twitter... op de staking van de Transavia-piloten. Die leggen tot twaalf uur vanmiddag het werk neer. Joris moet lachen. Joris is op Schiphol. Joris, ja, dat is ook een beetje de sfeer daar... bij de Transavia-passagiers. Ja, staken is niet meer van deze tijd. Ik ben aan het bellen met de servicedesk van Transavia. Ik sta al 40 minuten in de wacht en uiteindelijk krijg ik er niemand te pakken. Dat zijn reacties op Twitter. Hier bij de, de rij voor Transavia is het even stil. Er zijn op dit moment geen vluchten en ook geen vluchten die over twee uur vertrekken. Dus er zijn geen mensen die, die zich willen laten omboeken. Maar als er problemen zijn op Schiphol, dan zijn mensen vaak wat lacherig of zo. Ik heb nog niet zo vaak gezien dat mensen echt boos zijn. En dat waren ze hier in de rij. Boos op mensen van de vakbond. Boos op mensen die, uh, die voor die staking zorgen. En die mensen van de vakbond, uh, die uh, heb ik net gesproken. Goedemorgen. Had ik al oh, ja, je had nog een gegeven? Ja, ik heb meegenomen de hoofdonderhandelaar bij Transavia... Camille Verhagen. Mag die praten? Die mag van mij praten. Als u een hele specifieke inhoudelijke vraag heeft. U vliegt zelf voor KLM, hè? Uh, ja, maar dat is als president niet relevant. Want ik ben president voor alle, al onze leden. Waarom wordt er vandaag gestaakt? Er wordt vandaag gestaakt omdat de Transavia-vlieger het spuug zat is... dat hij geen grip heeft op zijn sociale leven. En dat komt door instabiele roosters. Die instabiele roosters, die vallen wel mee, zegt de CEO van Transavia. Nou... Het voorbeeld van vandaag is denk ik tekenend. Vanochtend zijn geen vluchten. Vanochtend zijn de piloten die deze vlucht hadden moeten doen... die zijn gisteravond en vannacht gemaild, ge-smst en gebeld... dat zij vanmiddag moeten vliegen. En dat mag. Dus die vliegers die hadden voor vanochtend oppas. Hun kinderen zouden naar school gebracht worden. En raad nu wat? Ze zijn vanmiddag niet thuis. Ze zorgen niet voor het eten en ze kunnen de kinderen niet opvangen. Dag in, dag uit gebeurt dit in de planning. Nou, maar is dit dan niet heel specifiek omdat er vandaag gestaakt wordt? Nee, dit kan gewoon volgens de CO. Tot 14 uur van tevoren is Transavia gewoon vrij... om de vlieger te laten komen wanneer hij wil. Dus als de CEO zegt dat het wel meevalt... dan baseert hij zich waarschijnlijk op de afspraken binnen de CAO. Nee, wat de CEO daarmee aangeeft... is dat hij niet begrijpt wat het probleem van zijn medewerkers is. En dat had hij tot nu toe ook niet, want ze hebben niks daaraan gedaan. Ze zeggen gewoon die roosters zijn wel prima. En hij loopt met wat euro's te strooien. Maar dat is niet wat de vliegers willen. De vliegers willen een stabiel rooster. En grip op hun eigen privéleven. En dat zou de CEO nu, denk ik... Onder tussen wel door moeten hebben. Hij heeft, van het weekend heeft hij een mail gestuurd hè, naar zijn vliegers... dat hij dat wel onderschat heeft. Dus daarbij hebben wij goede hoop, en uh, mijn hoofdonderhandelaar... dat ze aan tafel komen met in ieder geval een andere mindset. En als u aan tafel komt, wat is dan uiteindelijk voor u... het belangrijkste wat er moet gebeuren? Uh, wij willen een heel overzichtelijke uh, set en afspraken... waarin je ongeveer twee weken van tevoren langzaamaan steeds meer zekerheid krijgt... over wanneer je nou daadwerkelijk moet gaan werken. Zeven dagen van tevoren moet het bedrijf heel terughoudend uh, zijn met die veranderingen. En 24 uur van tevoren moet je gewoon weten waar je aan toe bent. Want dan kan je in het ergste geval in ieder geval die afspraak van de dag erna... nog met goed fatsoen afzeggen. Uh, ja, de kans is wel aanwezig dat deze mensen van de, van de vakbond... en uh, de CEO van, uh, van Transavia, uh, die eerder hier rondliepen in de buurt van de Rij... Uh, die zijn er nu niet meer. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze uh, met elkaar aan het praten zijn. Dat heeft overigens geen invloed op de vluchten tot 12 uur. Maar wellicht wel uh, voor daarna. En uh, om met Twitter af te sluiten... Uh, ja? Ben je nou trots op de rijen bij Transavia op Schiphol vanwege de staking? Nou ja, je zou eens moeten beseffen wat zij hun collega's grondpersoneel en reizigers aandoen met hun stakingsdrift. Joris ja. van de Kerkhof vanaf Schiphol en vanaf Twitter dus over de staking bij Transavia.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 samen oud worden. Dus is het prettig dat we bij Domus Magnus een prachtig appartement bewonen. Met onze eigen meubels en de kat is het echt een thuis. Fijn oud worden vraagt om de beste zorg en een mooie woonomgeving. Maar wat Domus Magnus echt bijzonder maakt, is dat bewoners leven zoals zij dat willen. Kijk op domusmagnus.com Een klant van ons bij Zeetour zei laatst.